President Abdullah Saleh van Jemen stelt zich in 2013 niet verkiesbaar. En hij zal tegen die tijd ook niet de macht overdragen aan zijn zoon, heeft hij in een toespraak beloofd. Hij hoopt daarmee de demonstranten tegemoet te komen die al dagen zijn vertrek eisen. De betogers willen een andere president, die zorgt voor politieke hervormingen en lagere voedselprijzen. De oppositie heeft positief gereageerd op het besluit van de president, maar zegt dat de betoging die voor morgen gepland staat gewoon doorgaat. De Yemenitische president volgt met zijn aanbod de Egyptische president Mubarak... die gisteravond aankondigde dat hij zich in september niet verkiesbaar zal stellen. Inwoners van de Australische staat Queensland worden nu opgeroepen om binnen te blijven... in verband met de naderende orkaan Yassi. Eerder was het advies nog om te vertrekken naar een veilige plek... maar volgens de autoriteit is het nu te laat om te vluchten. Mensen moeten binnen een schuilplaats zoeken. Verwacht wordt dat Yazi over een paar uur aan land komt... als het in Australië laat in de avond is. Het wordt waarschijnlijk een van de zwaarste stormen... in de geschiedenis van Australië. Het orkaanfront dat Queensland nadert is zo'n 500 kilometer breed. En er worden windsnelheden verwacht van 300 kilometer per uur. Zo'n 30.000 mensen zijn hun huis ontvlucht. De directeuren van bijna alle banken van Nederland moeten in de Tweede Kamer komen uitleggen wat ze hebben geleerd van de economische crisis. Ze moeten ook vertellen of ze zich houden aan de beloftes uit hun eigen gedragscode. Die kwam er onder druk van voormalig minister van Financiën Bos. In de code staat onder meer dat de bonussen worden versoberd, dat risico's beter moeten worden ingeschat en dat bankiers beter moeten worden geschoold. De Kamer vindt dat veel banken op de oude voet verder gaan... en weer te hoge bonussen uitdelen. Minister De Jager heeft met wettelijke maatregelen gedreigd... als de banken hun leven niet beteren. Wereldwijd gaat het goed op de beurzen. In Australië en Azië blijft een opgaande lijn te zien... en de Nikkei-index in Japan kende de grootste stijging in twee maanden. In Europa hielden de beurzen de stijgende lijn na opening vast... En dat heeft vooral te maken met gunstige berichten uit de Verenigde Staten. Wall Street sloot gisteren met winst door goede cijfers over de industriële productie. Die mooie cijfers drukken volgens analisten de zorgen over de spanning in Egypte naar de achtergrond. Dan het weer nog. Eerst nevelig en mistig. Verder veel bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt 4 tot 6 graden. Vanavond van het westen uit regen. Ook morgen veel bewolking. Maximum temperatuur 7 graden. D-verkeersinformatie, er staan nog files op de A2 Den Bosch richting Amsterdam, tussen knopen de Ouderijn en Maarse 2 kilometer. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen meersa Maastricht ook 2. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoetwouden en 3 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam bij de Afritzaandijk Zaandijk 2. En op de A8 Zaandam richting Amsterdam, tussen de knopen de Zaandam en Kromplein 3 kilometer.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 KRO. Goedemorgen, Nederland. Karel Johan de Zwart. Groot Europees onderzoek naar dementie gestart. De intensieve veehouderij in Brabant zorgt voor veel overlast... en tegen de megastallen kan de provincie maar moeilijk optreden. Dat kan niet. en Dat kan ook niet tegen een boer, dat kan niet tegen een bedrijf... dat kan niet tegen een bewoner. Dus rechten die mensen hebben... kun je ze niet zomaar afpakken. De vereniging Edelhert is woedend op de Partij voor de Dieren... en het ochtendumeur van Koos Postema. Het is vijf minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Dementerende ouderen blijven zo lang mogelijk thuiswonen. Maar is dat wel zo goed voor ze? En kan de verzorging niet beter? Nou, dat zijn de centrale vragen in een groot Europees onderzoek dat van start gaat. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht en wetenschappers uit zeven andere Europese landen gaan daar de komende jaren mee aan de slag. Goedemorgen, Hilde Verbeek, onderzoeker bij de Universiteit Maastricht. Goedemorgen. De Europese Unie geeft u 3 miljoen euro, dus Brussel heeft er zin in. Nou ja, niet aan ons alleen, hè. voor het gehele project, voor alle acht landen om dit onderzoek uit te voeren. En ik denk, ja, het is natuurlijk een, uh, een veel voorkomend probleem. Steeds meer mensen krijgen dementie in de vergrijzing. Ongeveer één op de drie mensen in de samenleving krijgt daarmee te maken. Is het niet dat ze zelf dementerend raken, dan wel door een ouder of een partner. Dus ik denk dat dat wel het belang van het onderzoek onderstreept. Nou ja, En waarom een, een Europees onderzoek? Wat wilt u daarmee bereiken? Nou, we zien grote verschillen tussen landen... hoe zij de zorg voor mensen met dementie vormgeven. Bijvoorbeeld in Nederland en ook in andere Scandinavische landen... zijn relatief veel mensen boven de 65 die in een uh, verpleeg- of verzorgingshuis verblijven. Ongeveer 6 procent. Terwijl in Spanje dit bijvoorbeeld veel minder is. Ongeveer 2 procent. Maar daar uh, wordt zorg veelal thuis opgevangen. Maar goed, daar hebben ze bijvoorbeeld uh, immigrantwerkers, zoals dat dan heet. Die zijn vaak laaggeschoold en niet specifiek opgeleid... Voor om met dementerende ouderen te werken. Dus... Uh, het is maar de vraag van hè, hoe kunnen we dit nu het beste oplossen. En het idee is om met acht landen samen te werken... Eh, grote gegevens te verzamelen op eenzelfde manier... zodat we landen kunnen gaan vergelijken. En de aanbevelingen te kunnen doen van goh, hoe kunnen we nu de zorg het beste inrichten. Wat kunnen we van elkaar leren? Dat is eigenlijk het idee. Ja, ja. In Nederland woont, uh, u zegt wel, uh, 6% in, uh, in instellingen van de dementerenden. Ja, de, ja, van de mensen ouder dan 65. Ja. En van mensen met dementie woont ongeveer twee derde thuis... en ja. een derde in een verzorgings of verpleeghuis. Dat ja. is dus een grote meerderheid van de dementerende die thuis woont. Is dat ja. eigenlijk wel zo goed? Nou ja, het is vaak de wens van de ouderen zelf, ook van de naasten. Men wil toch zo lang mogelijk in een oude, vertrouwde omgeving blijven. Alleen op een gegeven moment wordt die zorg vaak onhaalbaar. Uh, bijvoorbeeld door gedragsproblematiek, dat uh, het dag-nachtritme verandert... Uh, mensen persoonlijkheid kan veranderen. Maar ook op de mantelzorger heeft ze grote druk. Uh, mensen kunnen overbelast raken, zeker als de zorg gecombineerd wordt... met de zorg voor hun eigen gezin, eigen baan, kinderen. Dus het is maar de vraag in hoeverre uh, dat, dat een, een, ja, op welk moment... Het het beste is om toch over te gaan op opname... in een soort verzorgingshuis of instelling. En is daar een antwoord op te geven? Nou, op dit moment nog niet. Er is vrij, er is eigenlijk nog nauwelijks onderzoek gedaan op dat gebied. Dus daarom willen wij kijken, gegevens verzamelen... bijvoorbeeld over kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven... van zowel mensen met dementie als van hun naaste, dus de mantelzorger. Ja. Bij mensen die thuis wonen, maar van men denkt van ja... Uh, het gaat toch net goed, maar misschien ook net niet. En mensen die net zijn opgenomen, dus binnen drie maanden... om te kijken van, ja, hoe, hoe ver ja, verhouden die kwaliteit van leven... kwaliteit van zorg zich tussen deze twee groepen. En ook zien we daar verschillen in tussen landen. Bijvoorbeeld, uh, wat zijn factoren die nu opname uh, voorspellen? Daar is in het algemeen wel veel over bekend... maar weinig over uh, verschillen tussen Europese landen bijvoorbeeld. Nou is er voor dementie uh, geen geneesmiddel? Hè, nog. Nee. Dat, dat is er nee. gewoon nog niet. Moet nee. het zoeken daarnaar? eigenlijk niet de prioriteit hebben... in plaats van een internationaal vergelijkend onderzoek. Nou, het is zo de zorg voor mensen met dementie vanuit ja, verpleging verzorgende die ze hebben op dit moment behoefte aan hoe kunnen wij nu het beste omgaan met die mensen. Uh, de, er wordt veel onderzoek al reeds gedaan naar de behandeling van dementie. En ik zeg ook zeker niet dat dat moet stoppen natuurlijk, is ook goed. Maar uh, het is zo dementie is een syndroom, dus het wordt door verschillende ziektes veroorzaakt. Bijvoorbeeld door Alzheimer, een ander is vasculaire dementie. Ja. Maar goed, voordat we daar echt een medicijn voor hebben, zijn we denk ik 20, 30 jaar verder. En in die tussentijd zijn er wel heel veel mensen geconfronteerd met deze moeilijke ziekte. Dus daarom denk ik dat zeker ook dit soort onderzoek... aandacht en prioriteit ook verdient. Ja, Het is niet of, of, maar en, en. Ja, ja op, twee, zeker. op twee sporen blijven rijden. Ja, zeker, zeker. Als een dementerende wordt opgenomen in een instelling... Uh, en dat weten we eigenlijk ook allemaal wel... gebeurt dat vaak op een hele ongelukkige manier... En, en ze worden ja. vaak ook een beetje aan hun lot overgelaten. Uh, wat, wat hoopt u daar op dat gebied te verbeteren? Kijken nou, naar op... het buitenland ook dan? Ja, ja, nou, er is in de verpleeghuiszorg momenteel ook vele veranderingen gaande. Ook om zo goed mogelijk bij, men, bij de wensen van mensen aan te passen. Hè. Bijvoorbeeld het huiselijker maken, ook meer kleinschalig te wonen. En wellicht kan dat mensen ja, hun beeld ook wellicht veranderen. Want nu gebeurt het vaak in een crisis dat mensen er al heel lang tegenaan hikken... maar het toch niet durven het besluit te nemen. En vaak als bijvoorbeeld een mantelzorger wegvalt of overlijdt... moet er ineens iets geregeld worden. En ik denk dat ja. daar ook veel winst te behalen is. Ja. Wat voor winst? Nou, dat als we dat beter dat moment kunnen, kunnen inschatten... misschien ook mensen eer, meer betrekken bij de zorg die in instellingen wordt geleverd. Want het is niet zo dat een naaste dan niks meer... met de zorg te maken zou willen hebben of kunnen hebben. En ik denk dat daar nog heel veel ook winst te behalen is... om meer ja. uh, te luisteren naar de wensen van de mensen en hun naaste... ook al zijn ze opgenomen. Ja, maar zouden we eigenlijk dus uh, dementerende wat eerder uh, moeten plaatsen in een instelling... en niet wachten tot het allerlaatste moment... Uh, bedoel, het ligt natuurlijk heel lastig, want mm -hmm. ja, je wil ja. je dierbaren niet zomaar wegstoppen. Ja. Maar ja. Uh, zou dat eigenlijk toch niet... wat eerder moeten om nou ja ellendige situaties te voorkomen. Nou, voor sommige gevallen denk ik wel, voor anderen natuurlijk niet. Misschien moeten we ook kijken van: goh, hoe kunnen we meer wijkvoorzieningen op wijkniveau uh, inrichten? Om daar meer hulp uh, te krijgen. Ook hoe we de thuiszorgverpleegkundigen wellicht beter met dementie om kunnen laten gaan. Om toch de mantelzorger daarin te ondersteunen. Maar ik denk dat daarin ook de wens van de mantelzorger ook heel belangrijk is. En dat nemen wij nu ook mee. Bijvoorbeeld om meer door interviewvragen: van: goh, uh, waaraan denkt u dat binnenkort? Uh, hoe gaat de zorg voor u? Hoe, hoe ervaart u de belasting? Uh, zitten er wellicht ook positieve aspecten? aan het zorgen ja. voor iemand. Dus door dat in kaart te brengen, willen we echt kijken... Van, ja, kunnen we daar ook aanbevelingen voor doen? Want nu is er eigenlijk weinig over bekend. En is het alleen maar vooral gissen van, ja, wat zou het beste kunnen zijn? Het is eigenlijk heel raar hè, dat er zo weinig over bekend is. Want ja, het is een probleem waar we allemaal mee te maken krijgen... op de een of andere ja. manier. Ja, ja zeker, zeker. Maar goed, ik denk dat mensen toch nog... dementie een hele moeilijke ziekte vinden om geconfronteerd mee te worden. En dat dat nu, ja, met de aankomende vergrijzing... en het feit dat er zoveel mensen komen, we, moet, we moeten er we wel, moeten wel nu naar kijken. Ja, ja, waarom ja, is het zo'n taboe zeker. geweest al die jaren? Ja, ik denk dat het een combinatie is van dat het ernstige gevolgen heeft voor mensen. Mensen met dementie, het is een hersenziekte. Dus mensen begrijpen ja. de wereld op een gegeven moment ook anders. En wij begrijpen hen wellicht minder. En er is geen behandeling voor op dit moment. Dus mensen denken van ja, ik kan er, kan er niks aan doen. En dat is heel lang de traditie geweest. Maar ik denk dat we juist op dat psychosociaal of omgevingsfactoren... nog heel veel winst te behalen is hoe we dat to toch de zorg het beter kunnen inrichten. En wat kunnen wij als Nederlanders uh, in onze zorg voor dementerende uh, nou leren van andere landen om ons heen? Denkt u? Um, oh, dat is een goede vraag. Vaak wordt Nederland toch uh, als voorbeeld gesteld... omdat wij bijvoorbeeld een hele multidisciplinaire aanpak hebben. Wat is met verschillende achtergronden. Um, He, zowel bijvoorbeeld... thuis als in instellingen. Maar even in de ja. benadering van dementerende. Wat kunnen wij leren van... Ik noem even een land Spanje, Frankrijk, Engeland. Um, even denken, ja, Engeland doet inderdaad ook mee met het onderzoek. Zij hebben bijvoorbeeld uh, ja, meer uh, verzorgingshuiszorg. Of daar wordt het toch uh, de, ja, op een andere manier ingericht. Ik zou zo 1, 2, 3 niet precies weten wat wij er op dit moment van kunnen leren. Maar goed, daarvoor doen we natuurlijk ook uh, het onderzoek. Het is wel te zien... dat we Nou, laat we ik het graag anders stellen. Wat ja. is ons zwakke punt op dit gebied? Ons zwakke punt? Ja. Ja, misschien wellicht ligt het ook dat er heel veel mensen betrokken zijn. Nu zijn we in het uh, proberen om er bijvoorbeeld een case manager op te zetten. En in andere landen zien we dat, dat dat wel vaak werkt. Dat je dus de zorg bij één iemand legt die mensen begeleidt gedurende het traject. En dat, dat begint nu te komen in Nederland. Maar ik denk dat dat misschien wellicht bijvoorbeeld in andere landen uh, misschien beter georganiseerd zou kunnen zijn. Aha. Uh, wanneer is het onderzoek eigenlijk voor u geslaagd? 2013, hè? Dat is het, ja, het moment dat we Ja, dan eh, krijgen we de resultaten. Nou, sowieso is het onderzoek geslaagd, denk ik, als we uh, de dataverzameling goed kunnen realiseren en als we echt aanbevelingen kunnen doen uh, over ja, hoe kunnen we het nu direct verbeteren voor de, alle mensen die er dagelijks mee te maken krijgen. De verzorgende, verpleegkundigen, maar ook de mantelzorgers. Dus daarom denk ik dat we sowieso, ongeacht wat de uitkomst exact zou kunnen zijn, dat het goed is dat er aandacht is voor dit meer op zorg gerichte onderzoek. En dat dat al een hele stap voorwaarts is. Dat lijkt me duidelijk, en, ja. ja. Want we zijn, hebben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 Vorig jaar namen de provinciale staten op 19 maart een besluit. De nagenoeg ongeremde uitbreiding van de intensieve veeteelt in Brabant werd een halt toegeroepen. Nu wil de provincie sommige boeren een ontheffing geven van die strengere regels. En dus leidt de discussie weer op. Deel 3 van de provincie, gemaakt door Roy Higgins. Je bent eigenlijk niet in Brabant geweest als je niet in een varkenstal hebt gestaan. De provincie heeft namelijk veel meer varkens dan inwoners. Uh, in Brabant heb je meer varkens dan inwoners, ja. Hoeveel varkens heeft u hier op het bedrijf? Uh, op dit bedrijf hebben wij uh, ongeveer 750 uh, moederzeugen. En hoeveel uh, varkens zijn dat dan in totaal? Uh, als je dan met de begetjes uh, alles erbij hebt, de jonge begetjes bij, dan heb je het ongeveer over een, uh, ja, een, een 3000 uh, begetjes inclusief uh, de zeugen. Dat is, dat is geen megastal, hè? Nee, nee, dat is een, een middelgroot bedrijf, noemen wij dat hier, ja. Varkensboer, Maarten, Rojakkers. Ja, kijk, er wordt net een uh, klein biggetje geboren, ja. Ja, hier is, uh, hier is juist een zeug aan het werpen. Een beetje voor geboren, dus uh, de moeder ligt er lekker bij. Een beetje lekker onder warme lamp. En je hoort ze ook een beetje grijzen, op zoek naar de moeder. De discussie over megastallen in Brabant gaat een grote rol spelen in de campagne voor de verkiezingen van provinciale staten. Ieder debat wordt aangegrepen om de megastallen ter discussie te stellen. Als ik één ding een vals beeld vind, dan is dat dat het CDA hier stallen met 10.000 varkens neerzet. Dat is dus niet het geval. Waar het om gaat is een veel genuanceerde debat, meneer Smulders. Dat weet u donders goed, want u bent erbij. En het gaat er hier om, om de sector intensieve veehouderij. Die is in Brabant, dat is een sterke economische sector, ook op het platteland. En verschaft tienduizenden mensen in Brabant werkgelegenheid. Maar het CDA vindt dat die sector duurzaam moet zijn. Okay, en eens. ook dat die niet meer mega mag zijn. En daarvoor hebben we met elkaar op 19 maart de beslissing genomen. En daar staat het CDA pal achter. Ja, maar u weet ook dat wij een paar weken geleden samen op werkbezoek waren. Dat daar een boer zijn plannen presenteerde van een stal van 10.000 varkens. Daarom noem ik het niet de megastal, maar een stal van 10.000 varkens. En eigenlijk was het de enige partij die daar de handen voor op elkaar kreeg het CDA. Vorig jaar nam Provinciale Staten op 19 maart een besluit. De nagenoeg ongeremde uitbreiding van de intensieve veeteelt in Brabant... werd onder invloed van het burgerinitiatief Megastallen Nee... en de oppositie een haal toegeroepen. De wasmolen in de tuin van Truus van Wijk. Maar die wasmolen, die kunt u nauwelijks gebruiken? Nee, die kunnen we nauwelijks gebruiken. Omdat wij hier in een omgeving wonen waar een aantal grote megastallen intensieve varkenshouderijen zijn. Waarom kunt u de was niet ophangen dan? Omdat die varkensbedrijven ongelofelijke stang produceren. Die soms niet te harde is. En als ik de was buiten hang dan is, zijn die kleren die aan uh, die wasmolen hangen... Uh, uh, hebben dan een, een lucht waar ik gewoon nergens mee kan komen. Want dan denken ze dat ik uh, de hele dag in een varkenstal heb gezeten. Dus de was is niet buiten te hangen. De stank is niet te De stank is uh, op bepaalde momenten niet te harde. Zo sterk dat je ook niet buiten kunt zitten. Dat je de ramen niet open kunt doen. Want als je de ramen open doet, heb je dagenlang die lucht in je huis. Er werden veel strengere regels gesteld aan de verplaatsing en uitbreiding... van veebedrijven binnen de reconstructie, de herinrichting van het Brabantse platteland. Een fix aantal boeren dreigt door die strengere regels in de problemen te komen... omdat ze al vergevorderde plannen en daarmee gemoeide kosten hebben. Nu wil het CDA al deze boeren een ontheffing geven van de strengere regels. Gevolg is dat er ondanks het aangescherpte beleid... toch nog veel uitbreidingen van stallen en vee op stapel staan... Gedeputeerde Ruud van Heuchten. Waar de boeren mij het meest op aanspreken van ben nou betrouwbaar. Als je jarenlang met ons hebt gewild dat we wilden verplaatsen... en je trekt er vijf voor twaalf de stekker uit... en we hebben kosten gemaakt en we hebben grond gekocht... en we hebben toezeggingen van de gemeente. En dat is ook discussie geweest hier in Brabant. Kun je nou grote bedrijven kleiner maken? Kun je ze nou ruimte die ze hebben, uh, kun je ze die nou afnemen? Moet je ze nou verplichten om stallen te slopen? Nou, Dat kan de overheid doen, maar dan heb je een enorme hoeveelheid miljoenen belastinggeld nodig... om dat allemaal af te kopen, weg te kopen en te laten slopen. Dat hebben we overigens in Brabant wel al voor meer dan 200 miljoen euro gedaan in die reconstructieperiode. We hebben dus al met heel veel geld veel stallen gesloopt in Brabant... Wil je nog verder gaan, dan moet je er opnieuw uh, belastinggeld voor, uh, voor uittrekken. Dat, dat is een, een gegeven. Je kunt niet uh, tegen iemand zeggen, uh, u hebt een huis... en we vinden dat het huis op de verkeerde plek staat. Het wordt wegbestemd en u moet hier verhuizen. En uh, toedeledokie, dat kan niet. Dat kan ook niet tegen een boer, dat kan niet tegen een bedrijf... dat kan niet tegen een bewoner. Dus rechten die mensen hebben, kun je ze niet zomaar afpakken. <middels> tegen het zere been van protestgroeperingen... zoals die van Henk en Druus van Wijk uit Middelbeers. De provincie doet voor zowel de protestgroep als de Varkensboer veel te weinig. Dat is juist. Deze bedrijven horen thuis in het landbouwontwikkelingsgebied. Dat is ook toen tijd bedoeld in de reconstructiewet... dat in landbouwontwikkelingsgebieden de intensieve veehouderij ruimte kreeg... om zich te vestigen en zo mogelijk uit te breiden. Omdat daar dan toch geen mensen wonen. Juist. Daar hebben burgergezinnen nauwelijks... En die wonen daar dan ook niet. Maar in een verwevingsgebied wonen ook gewone burgers. Dus dat is iets wat u de provincie verwijt? Dat verwijten wij de provincie. Ja. Het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd. Dat geldt trouwens ook voor industriestad Os. Daar werd bij Organon een half jaar geleden een massaanslag aangekondigd. Bij het farmaceutisch bedrijf Organon in Os verdwijnen ruim 2000 banen. Er werken nu nog 4500 mensen. Over twee jaar moet dat dus zo'n beetje gehalveerd zijn. Hoe het er nu gaat hoort u morgen in de provincie. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail... Nederland@karo.nl. Straks de vereniging Het Edelhert is woedend op de Partij voor de Dieren. Eerst nu het ochtendhumeur van Koos Postema. Mooi hoor, die Arabische lente. Wie gunt die tientallen miljoenen mensen niet vrijheid, democratie? Na eeuwen dictatuur. Maar ja, als wij in dit landje volgende week maar niet de benzineprijs zien stijgen... het is ook altijd wat, zegt u dat wel. Hoe ging het trouwens bij ons en hoe gaat het? In ons land wil minister Leers, oud-burgemeester en expert op het terrein van Bulgaarse vakantiewoningen... misschien toch dat hoogst intelligente meisje terugsturen naar Afghanistan. Echt een warm gevoelsmens uit het zuiden, die Leers. En minister Hillen die moet toch eens in die Haagse Frederik-kazerne gaan kijken. Daar wordt gesjoemeld met legermateriaal. Militaire voertuigen worden gebruikt in carnavalsoptochten. Binnenkort kan je per tank naar de camping. Drugs worden er verhandeld, achter de rug van de schildwacht. Zelfs Viagra. Slappe hap in die kazerne. En om even door te mopperen... zal voetbalstad Rotterdam drie eerste divisieclubs gaan tellen... Volgend jaar en Sparta en Excelsior en Feyenoord. Oh, oh, oh, oh, tot zover toch maar het gezeur. Want eerlijk gezegd, ik keek vanmorgen wel opgewekt in mijn scheerspiegel. Want ik heb haar weer eens gezien. Zingend, dansend, ontroerend, geinig. Onvermoeibaar al zoveel jaren. Hardwerkend, altijd. Eén van de weinigen die de benaming ster echt verdient... U weet of ik bedoel? Juist, Simone Kleinsma, tot eind april op tournee. Ik zag er al, en de wereld werd een beetje zonniger. Morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan. komen uit België, Hoe van ik met The Night Before. Het is vier minuten voor half elf. De vereniging Het Edelhert is woedend op de Partij voor de Dieren... want deze partij stelt dat dit een clubje van jagers is. En dat is onjuist. Goedemorgen, Ap Hofman van de vereniging Het Edelhert. Goedemorgen. Dat bent u niet, hè, een club van jagers. Nee, zeker niet. Maar waarom bent u zo boos? Nou, wij zijn boos omdat de Partij voor de Dieren... en met hen de faunabescherming, een deel van de leiding is zijn dezelfde... Die zijn ontzettend tegen de jacht. En dat mag. Je hebt daar veel voor- en tegenstanders. En die discussie die gaat maar door. En die houdt ook nooit op. Alleen de lijn van de Partij voor de Dieren en de bescherming is. Jagers deugen niet. Geen van allen. De Vereniging Edelheid is een jagersclub. Dus alles wat die ver doet, de vereniging doet. dat deugt ook niet. En dat hindert de vereniging ook in haar uh, werk. Ja, zoals daar verder aan activiteiten zijn? Nou. In de eerste plaats hebben wij een uh, hele grote groep uh, niet-jagers, ongeveer 10% heeft professioneel of particulier jacht. dat klopt, mm -hmm. en dat uh, betekent dat wij ruim 1500 leden hebben die uh, na gewoon natuurlief hebben zijn, houden van de edelheid en, en andere grofwild zoals dat heet. Ja, maar dat zeggen, en... dat zeggen, dat zeggen, dat zeggen jagers altijd, hè, dat ze aan natuurbeheer doen, nou, dat ze een hele vertellen. nuttige functie hebben, maar eigenlijk willen ze gewoon schieten. Ik zal dat is het grote misverstand tijdens het tijdsbestek wat we hebben, zou erg onredelijk zijn om daar nu in twee minuten een hele discussie over te bouwen, want een discussie kom je niet uit als deze. Het gaat erom dat de Partij van de Dieren één lijn heeft en alles erbij haalt uh, wat uh, goed is om hun toestelling te bereiken. En onze vereniging is een onafhankelijke vereniging die uh, heel veel doet voor, de, uh, voor het welzijn van het edelhert, overlegt met instanties als overheid, natuurorganisaties, clubs van jagers... en dan stellen wij ons onafhankelijk op. Dat en, vindt u belangrijk, hè, dat onafhankelijke? Jazeker, ja. en, om, en als je onafhankelijk opstelt en wilt opstellen... en ook kritisch naar jagers toe... en nogmaals, er zitten in onze organisatie jagers en wildbeheerders... en die hebben heel veel verstand van wildbeheer... en dat verstand, dat hebben wij nodig... Die kennis hebben wij nodig om ons goed te kunnen oriënteren... en goed onze rol te kunnen spelen. Maar He, laten, wij... we even, laten we even concreet worden. Want wat, wat, 10% jaagt ook daadwerkelijk van de vereniging het ja, Edelhert of van of de leden? Is, of is boswachter of wildbeheerder. Ja. Maar wat doet u voor het Edelhert dan, behalve erop schieten? Nee, wij, kijk, daar heb je het weer, wij schieten niet op het edelheid. Nee, maar uw leden wel? Er zijn, ja, er zijn leden die op het edelheid schieten. Ja. Er zijn ook leden van de KRO die op edelheid schieten. Maar <laughs> dit is niet aan de orde. Oh, daar weet ik niks van. Maar ja, dat... laten we even tot de vereniging beperken. Ja, daarom nee, maar dat wil ik ook graag, als u dat ook doet. Uh, de belangrijkste doelstelling van onze vereniging is de bescherming van de kwaliteit van de wilde fauna in Nederland. En met name het edelheid en de damherd. En wij waken over het welzijn van de herten. En dat doen wij met kennis, met deskundigheid, met rapporten. met voorlichting, met beveiliging van, uh, van rasters. met uh, lessen op scholen. En een onderdeel daarvan is dat ook onze vereniging een mening heeft over het wildbeeren in Nederland. De populaties groeien en groeien. Kijk naar het probleem van de Amsterdamse waterleiding, Je moet een keer ingrijpen, want er zijn geen natuurlijke vijanden. En, en dus uh, bent u daarom, dan? Sta, daarom is onze vereniging niet tegen de jacht. Maar als het zou, zonder zou kunnen, zouden we dat prachtig vinden. Maar we zijn voor een verantwoord uh, populatiebeheer in Nederland. En dat is een uh, hele eerbiedwaardige zaak. En om steeds als een clubje te worden weggezet, doet onze vereniging ontzettend tekort. En daar protesteren wij als gewone leden tegen. We, vijf leden hebben de brief ondertekend. Ik had er een paar honderd ja. kunnen krijgen. Ja, uh, we hebben de Partij voor de Dieren even gebeld. Die wilde niet reageren in de ja, uitzending. Nee, natuurlijk niet. <laughs> nee, maar ze noemen dit onzin. Ja natuurlijk, want het enige wat ze zeggen is dat het onzin is. Ja. Als de als tijd er nog voor is, als ik nog één ding mag zeggen over... Ja, nog één ding, heel kort. Nou, mevrouw Oudehand, die schrijft in het vakblad Natuur, Bos en Landschap interview... dat in het kader van de OVP-discussie een meneer naar een dier toe liep... wat in het water verdronk. De bekende eenvandaag uh, uh, ja. stukje. Die man blijkt nu de voorzitter te zijn van de Vereniging Het Edelet, ook zo'n jagersclub. Nou, het was een gewone natuurliefhebber die er stond. Hij is toevallig wel lid van de vereniging. Hij is uit liefde voor de dieren, heeft hij de publiciteit gezocht. Het was onze voorzitter niet en dat wordt maar zo weer beweerd. En zo ontstaat het verkeerde hebben alles voor nodig ja. om ons in een kwaad daglicht te stellen. Ja. En dat vinden wij als gewone leden, niet-jaris. We hebben niks tegen de jacht overigens. Nee. Een schande. U pikt het niet meer. En uh, ik pikt nou, nou, het ik nog ik goed... niet meer. We hebben gezegd de maat is vol. Ja, duidelijk. Het komt niet meer goed met die Partij voor de Dieren, denk ik. Dank u wel. Ja. Ab Hofman van de Vereniging Het Edelhert zijn wij aan het einde gekomen van deze Goedemorgen Nederland. Prem Radakishoen. Goedemorgen, Prem. Waar ben jij? Goedemorgen Karel Johan, ik ben in Delft en we gaan praten. Ik ben het helemaal zat. U gaat straks in de nieuws horen, luisteraars, dat die bankiers. U weet wel, die uitkeringstrekkers die van ons belastinggeld gered zijn. Nu in de Tweede Kamer mogen gaan zitten om de vaste Kamercommissie te adviseren wat er moet gebeuren. Nou, ik ben het helemaal zat. Ik ga actie voeren hier. Ik heb twee hoogleraren, Kleinkrecht en Zweder van Wijnbergen. En wat studenten die u gaan uitleggen waarom die patjepeers van de bankiers geen parasieten meer moeten zijn. En gewoon wettelijke maatregelen moeten worden opgelegd. Maar eerst krijgt u met een vriendelijke stem. Jan van der Putten met het nieuws Radio 1. Het NOS Journaal. De president van Jemen stelt zich over twee jaar niet herkiesbaar. Abdullah Saleh beloofde in een toespraak dat hij ook niet de macht zal overdragen aan zijn zoon. Betogers in Jemen eisen al dagen een andere president... die zorgt voor hervormingen en lagere voedselprijzen. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken noemt het aangekondigde vertrek... van president Mubarak van Egypte een eerste stap. Maar Mubarak is een man die altijd veel belooft en maar weinig doet... al dus De Tweede Kamer praat vandaag de hele dag met bankdirecturen... die moeten uitleggen wat ze hebben geleerd van de economische crisis. De Kamer vindt dat veel banken op de oude voet verder gaan... en weer te hoge bonussen uitdelen. En het noordoosten van Australië zet zich schrap voor de orkaan Yassi. De deelstaat Queensland waarschuwt inwoners dat het nu te laat is om weg te gaan. Ze moeten binnen een schuilplaats opzoeken. Yassi is een orkaan van de zwaarste categorie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Radakation. Op dit moment wordt in de Tweede Kamer gesproken met bankiers. De vaste Kamercommissie wil weten hoe voorkomen kan worden dat de financiële sector in de toekomst in de oude fouten vervalt. Dat gaat gepaard met veel poha en ega's. Luisteraars, ik vind het belachelijk. De parasieten die ons in de ellende hebben gestort, mogen nu zelf gaan beslissen wat er gaat gebeuren. Jan Kees de Jager, onze minister van Financiën, dreigt met wetgeving. Ik zeg, genoeg is genoeg. Niet meer praten met bankiers, maar ze gewoon wettelijk aan banden leggen. En alle banklobbyisten Den Haag uitschoppen. Wat vindt u? Is er genoeg gepraat en is het tijd voor harde actie? Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. We zijn in Delft bij de Technische Universiteit bij Gebouw 31. U mag langskomen, maar u kunt ook bellen met 0800 1121, mailen naar ntr.nl, of tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Hoe heet jij, jongeman? Ik heet David van der Klein. En wat studeer je, David? Ik studeer uh, Management of Technology. En uh, wat weet jij van die patjepeers van banken? Ja, uh, ik denk dat, uh, dat het probleem wat dieper ligt in de, in de, in de cultuur... en dat het lastig is uh, om te reguleren... Maar vind je dat er wetgeving moet komen? Uh, ja, uh, ik denk dat er een eerste aanzet moet komen om het uh, te reguleren. Maar ik denk ook dat als je die wetgeving... Uh, als dat er komt, dat er weer manieren blijven bestaan... om het uh, weer opnieuw mis te laten gaan, zeg maar. Nou, dan gaan we gevangenis eraf uitdelen. <laughs> Hoe heet jij, jongeman? Uh, mijn naam is Wouter Goosens. Wouter? Ja? Je moet die microfoon iets dichter bij je mond houden Alsjeblieft, Wouter. Okay. Wat studeer jij? Ik studeer uh, net als uh, David Management of Technology. Oké, okay. en wat vind jij dat moet gebeuren met die patje van bankiers? Uh, nou, ik vind wel dat er uh, gereguleerd moet worden. Het mag ook allemaal wel wat transparanter, denk ik. Alleen omdat je dus te maken hebt met een, een competitieve uh, markt, uh, lijkt me toch behoorlijk lastig om, uh, om een soort van uh, regulering aan te brengen. Jullie zijn veel genuanceerder dan ik en jonge mensen waren vroeger altijd uitgesprokener. Gelukkig zijn de Rolling Stones heel uitgesproken. Meneer Van Weenbergen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar internationale economie en een van de briljante koppen. Meneer Van Weenbergen, hoe komt het dat de bankiers altijd kregen wat ze willen? Ja, ik hoor dit met de patje pers. Nou, ik denk inderdaad dat ze niet, uh, niet uitblinken door hervormingsdrift. Uh, dus er moet wel iets gebeuren, dat geloof ik ook wel. Uh, ik denk niet echt dat je dat met wetgeving gaat regelen. Nou, je zou wel kunnen zeggen. ...en te langzaam en te niet flexibel genoeg. Ik denk dat we toezichthouders hebben die wat steviger moeten grijpen. Maar meneer Van Weenbergen, luister, wat ik niet snap... ...die ENG, die ligt aan het subsidieinfuus. Die zijn hetzelfde als de welzijnsinstellingen. We hebben zoveel miljarden als gegeven aan de ABN Ammer ook. Je kan toch als voorwaarde voor het verleden van staartsteun zeggen... ...geen bonussen, punt. Ja, uh, dat zou kunnen... Uh, ik weet niet of dat heel veel oplost. Uh, het probleem met mij is, is volgens mij niet zozeer die bonussen, of die hoog of laag zijn, maar dat ze heel veel krijgen goed gaat. En dat ze niks inleveren of slecht gaat, dat vind ik een groter probleem. Dat moet het risico nemen aan. Dus je moet andere bonussen hebben, denk ik. En dat kan best. Dat is precies een punt waar die banken uh, erg langzaam zijn. En uh, dat verhaal van internationale concurrentie geloof ik niet zo, want juist in, een aantal internationale banken doen wel dingen. Zoals als UBS en Barclays. Dus ja. die Nederlandse banken mogen daar best op aangesproken worden. Ja. Oké, okay, meneer Kleinkrecht, we zijn hier, want u bent hoogleraar... hier Economie en Innovatie aan de TU Delft... Um als u die studenten moet uitleggen dat ons belastinggeld is gegaan... naar die vieze, vuile patjepeers, want ik kan me nog herinneren... de topman van de ING voor de bankencrisis, die dreigde nog... om de zetel van de ING uit Nederland weg te halen. Ja, ja, ja. En, en, en, en toen moest hij vervolgens rennen om subsidie aan te vragen. En toen was hij ineens anders. Dus kunt u uw studenten wel uitleggen waarom ons belastinggeld... verspeeld wordt, op foute bankiers? Ik leg zelf altijd uit dat wij als economen, als u ons zou... Opsluiten ergens en we moesten met een oplossing komen. Ik denk dat we binnen 1-2 dagen een, op enkele Afiertjes zouden kunnen vertellen wat er moet gebeuren. Maar een ander geval is dat het ook doorgezet moet worden tegen de lobby, de georganiseerde lobby van het bankwezen. En de Nederlandse Vereniging van Banken, onze Boele Staals, en zo allemaal heet, hoe ze allemaal heten... die hebben de laatste maanden voortreffelijk lobbywerk achter de schermen gedaan. Dus er gebeurt gewoon heel weinig. We zijn het economen, ik denk dat ik ook met Van Wijnbergen snel het eens zou zijn... als we maar een dagje discussiëren, zijn we snel het eens wat er moet gebeuren... maar het probleem is het doorzetten. Maar legt u me dan uit, meneer Van Wijnbergen, uh, u bent oud-secretaris-generaal geweest op economische zaken. Waarom worden die bankiers uitgenodigd op de thee en u en Kleinkrecht en Primeraar niet? <laughs> nou, ik ben er wel eens geweest op die thee van de ka Tweede Kamer. De, de, de, ze praten ook met academici. Uh, ik denk nu echt dat er iets moet Ik zal de eerste stap nu leggen bij de toezichthouder. Die, die kan het meest flexibel reageren. Die kan uh, gewoon zeggen: van hier gebeuren praktijken die te, te veel risico nemen leiden. Nou, dat, uh, dat gaan we afschaffen met hogere kapitaalstijl of zo. Dat kan. Alleen doet, doet ons toezichthouder dat niet, maar hij kan het wel. Voor de duidelijkheid, meneer Van Wijnbergen, want u, economen praat altijd in fact al. De Nederlandse bank is de toezichthouder en de autoriteit ja. financiële markten. Maar die, ik weet. Die heb te weinig, hè? Maar u wilt dus om te beginnen de hele top van de Nederlandse bank vervangen, zegt u? Ja, ik vrees dat er anders niks gebeurt. Kijk, er gaat sowieso de helft weg. Welink en Brouwer, dat is de baas en het hoofdtoezicht, die vertrekken sowieso, want hun termijn loopt af. Er zijn er nog twee die het ook niet altijd best doen. Ik denk dat, daar, dat je een hele andere cultuur moet hebben bij die BNB, maar ook andere capaciteiten. Mensen moeten beter snappen wat er omheen gebeurt. En dan red je niet met mooie noten schrijven. daar moet gewoon iemand komen die daar... Uh je Flink de zaak op schop Meneer Kleinkrecht, als ik even een, een aantal uh, dingen... ...wat ik dus niet snap is... ...stel dat er staatsterroristen zijn die een buurt onveilig maken... ...u kent ze wel, steden gooien de camera's wegjagen. ...dan zou iedereen het belachelijk vinden... ...als de burgemeester vervolgens gaat zitten met die jongens... ...in de inspraakronde... ...en de gemeenteraad om te zeggen... ...jongens, ze moeten de buurt veiliger worden? Nu gebeurt hetzelfde... Hè. ...de mensen die er puinhooper van hebben gemaakt... ...die gaan zitten bij de Tweede Kamer... ...om over te overleggen wat moet gebeuren... ...waarom... Zijn die banken in zo'n uitzonderingspositie? Nou, dat is gewoon maatschappelijk een enorme machtsfactor... waar je niet makkelijk omheen kunt. Ik vind het eens niet erg dat ze in de Kamer hun zegje mogen doen. Dat is dan in ieder geval publiekelijk. Anders, als je dat niet doet, dan gaan ze het achterom doen... in de wandelgangen, en dan is het veel, veel ondoorzichtiger nog. Ne? En ze mogen van mij best hun zegje doen... als je dan ook naar andere mensen luistert. Onafhankelijke mensen, zover die er nog zijn. Als daar gewoon ook naar geluisterd wordt, ne? Ja, maar ik heb hier een lijstje. Triodosbank, dat is nog een goede bank, meneer ja. Blom. De Bank Nederlandse gemeente, meneer Van Eikelenburg. Van Landschotbankiers, meneer Dekkers. Rabobank, de heer Boerland. De Royal Bank of Scotland, meneer J. A. de Ruiter. De Duitse Bank Nederland, Gies Zwartkruis. De NIBC Bank, J.P. Drost. De RG Bank, J.H.M. Oh, Hommen, SNS-bank R. Laterstijd van Voorst en ABN Amro G. Nu heb ik het volgende probleem, meneer Zweden van Wijnbergen. Ik ben door een heleboel mensen uit de financiële wereld gezegd: Prim, die SNS-bank, die staat om omvallen. Maar je moet het niet publiekelijk zeggen. Nu is mijn vraag, meneer Van Wijnbergen: staat die SNS-bank om opvallen, ja of nee? Nou, hij is in elk geval niet omgevallen. Uh, ik denk dat je dat ook hier weer bij die toezichthouder komt. Kijk, die heeft alle cijfers en die moet ingrijpen... en die zou veel minder onder de mat moeten vegen. Ja, ik ga niet een uitspraak van een individuele bank doen. Dat heeft Lakerman een keer gedaan. Dat, uh, dat helpt de depositoren niet en de belastingbetaler ook niet. Nee, maar meneer Van Weenberg, mijn probleem is het volgende. Bij ISAFE wisten een aantal mensen van de problemen. Die hebben toen ja, hun grote mond gehouden... Gehoor gehoor. waardoor Ton Hoijmaijers miljoenen heeft laten verdampen in Noord-Holland... ons belastinggeld. Uh, uh, ja. Bij, bij, bij uh, de DSB-bank uh, wisten ze uit de jaarcijfers... u hebt gewaarschuwd, weet ik nog... nog voordat de bank ingreep een jaar voor de DSB-bank omviel... hebt u gewaarschuwd voor die bank. Ja. Nou. En nu hoor ik van allerlei informele contacten dat de SNS-bank er heel slecht aan toe is. En de Nederlandse bank zegt niets en ik weet niet of er ingegrepen wordt. Maar mensen hebben spaargeld bij de SNS-bank. Nou, dat spaargeld staat wel veilig. Tenzij je hele grote bedragen er hebt. tot 100.000 euro gebeurt er helemaal niks. Want dan val je onder de depositogarantie. En dat betekent dat de belastingbetaler uiteindelijk voorop draait. Alleen wil je dat natuurlijk liever niet. En verder, nou, ik kan niet voordelen hoe goed of slecht het gaat met SNS. We hebben nogal wat in, in, aan de bouwwereld uh, zitten. Dat waarschijnlijk niet goed loopt. Maar dat ligt er weer bij de Nederlandse bank. Die, behoort, die heeft alle cijfers, die heeft... ...van dag tot dag informatie, die behoort in te grijpen. Meneer, Daar ligt de eerste schuld tot fout gaat. Hoogleraar Alfred Kleinkrecht, gesteld dat het waar zou zijn... ...die informatie die ik kreeg, en ik nogmaals, het is uit zeer betrouwbare bron... ...en dat die mensen zeggen, nou, de SNS-bank heeft het heel erg moeilijk op dit moment. Vindt u dat de Nederlandse bank de burger moet inlichten hierover? Ja, ze moeten natuurlijk niet een bankrun organiseren. Maar het probleem is gewoon hoe goed of hoe slecht een bank voorstaat, is natuurlijk ook een kwestie van hoeveel vertrouwen hebben we in de bank. Zolang de mensen een bank vertrouwen, is er niks aan de hand. Een bank kan, ook een gezonde bank kan enorm in de problemen komen. Als op het moment dat er geruchten omgaan dat ze slecht gaan, dan halen mensen hun deposito weg. Mm -hmm. En voor ieder euro deposito zijn in principe 10 euro krediet uitstaande. Dus je kan je voorstellen, als 10% van de goeden weggehaald worden, zijn ze sowieso illiquid en failliet. Dus het is een self-fulfilling prophecy. Als je lang genoeg roept, die hebben een probleem, dan krijgen ze ook een probleem. Dan moeten we eens oppassen met dat soort David, uitspraken. Als je, he? heb je geld op de SNS-bank staan? Nee. Wouter, jij? Nee. Oké, okay, maar gestel dat je geld ja, zou hebben... Maar dat geld is veilig. Hè? Dat is een beetje populistisch. Geld, er is een depositogarantie. En de wouders die daar rondlopen... Als geld op de SNS hebben staan... Is, loopt, ...loopt er geen enkel risico. Maar meneer Van Wijnbergen, mijn vraag Banken is... Het vallen ook niet om, doordat die depositoghallen geld weghalen. Dat hoeven ze niet te doen. Ze zijn toch afgedekt. Banken vallen om als grote... Zeg maar, nou ja, kort is de doen. centrale bank van Kazachstan hadden 10 miljard weg. Ja, daar, daar gaat het mee mis. Maar mijn vraag is, meneer Van Weembergen: ...is er de verplichting tot transparantie? Ja, naar de Nederlandse bank toe. De Nederlandse bank kan veel beter doen dan in de krant zetten als ze iets moeten doen. Kijk, ICE is een apart geval. Daar konden ze niet rechtstreeks ingrijpen. Dat hadden ze, vind ik, inderdaad uh, publiekelijk moeten zeggen. als wat de, de schade beperkt bleef. SNS kunnen ze wel direct, als stel dat dat probleem is. Dat weet ik helemaal niet, wat stel. Dan kunnen ze direct ingrijpen. Dat moeten ze doen. Goedemorgen, Jan Edens. Ja, goedemorgen, Prem. Wat wilt u weten? Nou, ik ben het een heel stuk eens met meneer Van Wijnbergen. Maar ik wou zeggen dat je moet die banken moeten inderdaad direct onder, uh, onder wet vallen. En ik zou dus voordat je bankiers kunt worden of handelaar in zo'n bank, moet je een psychologische test <laughs> afgenomen hebben dat het niet een van die grote graaiers is. <laughs> Meneer professor Klijck zal het te helpen. Dankjewel Jan Edens, een psychologische test. Ja. Nou, ik denk dat dat soort sectoren natuurlijk ook een bepaald soort mensen aantrekt die wel degelijk op de centjes zijn. En dat maakt het ook een beetje riskant, inderdaad. Ik weet niet of zo'n een of ander eet of een of ander psychologisch test veel verandert. M Zweden? Eet nee, is een beetje te makkelijk. Oké, okay. ik heb hier twee dingen die ik u wil voorhouden. Bos, Herman Bosman zegt... ...de maatregel die ik nodig heb gemist van het begin... ...vanaf de kredietcrisis is deze. Alle TBS'ers in Nederland vrijlaten, ...ongeacht wat er op hun strafblad staat... ...om plaats te maken voor bankiers... ...die in aanloop naar de crisis in de fout zijn gegaan. Waar het mij om gaat, meneer Van Wijbergen... ...er is niemand vervolgd. Er is geen enkele bankier vervolgd... ...voor valsheid ingeschriften. Er is geen enkele bankier vervolgd... ...voor, voor fraude of verduistering. Hoe kan dat? Nou, ik vind dat er bij DSB wel dingen gebeurd zijn waarvan je had die, die wat mij betreft, bij de rechter, de rechter hadden mogen komen. Ja. En uh, dan moeten we nog afwachten of dat gebeurt. ABN, uh, AMRO ja, ook. ABN, nou, AMRO ook. strafbare dingen gedaan? Dat weet ik niet. Kijk, fouten zijn niet strafbaar. Oh, ja, zijn okay. We hebben er veel fouten gemaakt. Zelfs uh, u maakt fouten, ik maak fouten. <laughs> dat, is uh, dat is op zich niet strafbaar. Strafbaar is de wet overtreden, dingen misleiden. Ik vind dat bij DSB rare dingen gebeurd zijn. En dat zullen we wel merken als die, als die curatoren klaar zijn en dan, dan, dan, dan, die komen strafbare dingen tegen, dan komt dat allemaal buiten. Professor Kleinknecht, ik krijg hier een tweet. De bankiers moeten in de Tweede Kamer vertellen wat ze geleerd hebben van de crisis. Ze zijn snel uitgesproken. Hebben ze überhaupt iets geleerd? Nou, het is een beetje zo alsof je met je auto bijna gebotst bent. Dan heb je even de adrenaline door je lichaam en dan rij je een paar weken lang wat voorzichtiger. Maar geleidelijk aan dat een druk weer weg. Nou. Moeten we niet naar kleinere banken toe? Die, die banken zijn nu too, too big too veel... en dan moeten we ze in stand houden. Dat zou één mogelijke oplossing zijn... die echter machtspolitiek vermoedelijk niet door te zetten is. Je kunt zeggen, maak ze zo klein... dat ze gerust failliet kunnen gaan. Ja. En dan heb je een natuurlijke rem op het nemen van risico's... want je weet, je kunt failliet gaan. Ja. Nu hebben we de perverse situatie... dat je voor hoge risico's kunt gaan. Dus ook voor hoge rendementen. En je weet, als het goed gaat, kan ik de winst houden... als het slecht gaat, met de belastingsbetaler opdraaien nu het systeem dat we hebben. En dat zijn natuurlijk perverse prikkels die vroeger of later weer tot problemen zullen leiden. En dat kun je volgens mij ook door juridische regelgeving nauwelijks opvangen. Want uh, als econoom zou ik zeggen, als er heel veel geld te verdienen valt... dan vinden men de, mensen altijd een mazen in de wet. Er is altijd een achterdeurtje. Mensen zijn gewoon creatief als het om heel veel geld gaat. Meneer Zweed van Wijnbergen, ik wil een tweet voor u voorlezen. Wanneer maar aan, dit is het nieuwe, de socialisme. De risico's worden verdeeld over iedereen, de winsten gaan naar enkele. Kunnen we geen zwaardere winstbelasting voor banken invoeren? die komt er ook. Maar uh, ik... Ik denk eerlijk gezegd dat je meer de kans op moet gaan dat ze, dat ze minder gauw omvallen. Je moet het stabieler maken. En dat zijn hogere zoals ze Zoals de aandeelhouders eerder gaan bloeden voordat je bij de belastingbetaler langskomt. Ja. En die kant gaat het wel op. Basel zijn de centrale, alle centrale banken bij elkaar. Die, die hebben regels voorgesteld die een aanzienlijke aanscherping zijn. Veel mensen denken dat het nog niet genoeg is. Dat denk ik ook. Ik denk dat het nog verder moet. Maar in elk geval is dat de goede kant op. Maar dan hoor ik dat... weer van andere mensen, meneer Van Weenbergen, van als je de banken hogere kapitaalsezen gaat stellen. Gaan ze minder geld uitlenen, want ze moeten eraan voldoen. Je hoort, die banklobby is ontzettend bezig om te zeggen... Ja, dat de... valt wel mee, denk ik. Um, bovendien, ja, dan moet dat maar. Kijk, dan in feite betekent dat de leningen wat duurder worden. Ja, dan komt eigenlijk die prijs van risico in de openbaarheid. En het tweede punt is natuurlijk, uh, ja, er moet uh, gered worden, er moet een onaangename ervaring zijn. Ja. Uh, het moet geld kosten. Uh, andere crediteuren moeten meebroeden. je moeten systemen vinden waardoor het niet allemaal naar de belasting betalen gaat en nog een beetje uh, gedeelde pijn komt. Ik heb een vraag voor David en Wouter hier. Uh, ik kreeg een mail van Niels Bosman. Zijn deze studenten niet zo kritisch, omdat ze zelf graag in het bankierswereldje willen werken? Een uh, bank zal uh, toch al, uh, samen even kijken. Willen jullie graag bij de bankierswereld werken? Ik zou er niet negatief tegenover staan. Haha, <laughs> en jij ja, wordt het. Voor mij geldt zout. Ik, uh, ah, ik zie dat wel zitten. Ze zitten zich nu al te plafeeën we bij leiden, die lobbyisten. We, de leiden jongens de op, of... uh, ja. we leiden die jongens op om management of technology te doen. Dus die moeten straks bij een high-tech bedrijf een onderzoeksafdeling runnen... en niet bij de banken gaan. Ze moeten nuttig werk nee. doen. Niet veel high-tech bij die banken. Meneer Van Wijnberg, het argument, zegt Antonio, het argument van de banken en politici dat alle zogenaamde knappe koppen met hun miljoenenbonussen naar het buitenland zouden vertrekken, is belachelijk. Zou Nederland niet veel beter als zijn zonder deze oplichters en leugenaars? Want blijkbaar ik denk dat deze... het overdreven is. Ik zie niet zoveel van de mensen die nou vandaag bij die kamer komen, die zie ik niet zo weggekocht worden. Ik zeg, de enige die. Serieus een kans zou maken, die wil zelf niet. Dus Jan Olmen, die zou, die, die, dat is al een grootheid internationaal. Maar die is, denk ik hem niet geïnteresseerd. En de rest zie ik niet weggekocht worden. Dus nee, ik ben ook niet zonder de indruk van het argument. Dus het salaris van al die bankiers kan omlaag. Dat is in een aantal gevallen ook gebeurd. Ik vind wel dat er inderdaad dat... Er, er, er wordt gewoon te veel betaald. En er wordt te veel eh, op een manier betaald... dat de risiconemer aangemoedigd wordt. Overigens niet alleen op het op, op topniveau... maar ook op de handelsvloer En daar worden de echte risico's genomen. En professor... daar is ik het bonussysteem het meest schadelijke. Ja, maar professor Kleinkrecht, wat ik dus niet snap is... Um, een kleine groep mensen heeft al een hele tijd gewaarschuwd. Ik weet al vanaf 1999, 2000, waren er al mensen die waarschuwden. In dit verband kan ik Jan Marijnen van de Socialistische Partij noemen. En andere ook economen. Maar het leek tegen oren gericht. Ja. ja, kijk, zolang zo'n zeepel zich opbouwt valt er ontzettend veel geld te verdienen. En de, een van die bankiers zei het ook een keer... we had to dance, as long as the music was on. Ja. Uh, pas als het boel platst, moet je wegwezen. En zolang dat opgebouwd wordt, valt gewoon geld te verdienen. We een loser als je niet meedoet. Ik heb zelf ook een paar maanden nog voor uitbraak van de crisis gewaarschuwd... in een artikel die je in de NRC-krantenarchief nog kunt nalezen. Pas op, hier brouwt zich iets samen, dat kan niet goed gaan. Maar mensen hadden er geen oren naar, want er was euforie. Mensen, Als je het verhaal ergens vertelde, werd gezegd... ach, je bent veel te angstig. Uh, je onderschat de dynamiek van die financiële markten... die dynamische, flexibele economie in Amerika, dat gaat allemaal goed. Er wordt gewoon weggewuifd, want er valt veel te verdienen. Meneer Van Weenberger. Mensen hebben te veel gedacht dat het allemaal over zou laaien. Dat is duidelijk nogal niet gebeurd. Ja. En als er iets gesneuveld is, is geloof in, in, in zelfregulering van die banken. Daar geloven we niet meer in. Alleen ja, dat betekent dat iemand anders het moet gaan doen als ze het zelf niet doen. En we hebben betere toezichthouders nodig dan we niet meer hebben. Maar de Jager en de Vaste Kamercommissie geloven er nog wel in, meneer Van Weenberger? We moeten we afwachten. Uh, de komende half. Jaar ja, zal het dus duidelijker worden, want dan moet eigenlijk uh, ja, in de Nederlandse, de Nederlandse Bank nogal wat gebeuren. Dat, nou, dat wordt dan wel een soort uh, lakmoesproef uh, van hoe serieus dat is. Ik roep alle kiezers op om bij ieder debat bij de tweede, bij de, voor de komende provinciale statenverkiezing alle politici hier vragen over te stellen. Ook de P van de A, VVD, GroenLinks, allemaal de vragen erover stellen. Meneer Van der Wal, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zegt u het maar. Nou. Ik, ik erger mij heel erg aan, uh, de, de, uh, uh, niet aan uw vragen, want die zijn uh, scherp en direct, maar de antwoorden zijn wollig, omleidend. Zelfs de heer Van Zweden van Wijnbergen, ook wel eens bij de wereld draait door geweest, uh, heeft altijd een uh, vrij hoogvaardig uh, antwoord en alsof het niet zo erg zou zijn. U mij niet ja, meneer Van der Wal volgens mij... maar meneer Van Weemerker, ik vind het juist dat hij allerlei bode uitspraken heeft... dat geen van die bankiers deugen met uitzondering van Hommen. Uh, uh, de Nederlandse bank deugt niet zijn toezicht moet scherpen. Dus ik weet niet wat er wollig is. En professor Kleikerecht... Legde, dus misschien kunt u uitleggen wat, wat u wil dat ze duidelijker moeten zeggen. Nou, de, de, de, de wordt nog... Uh, hij heeft verwezen naar de... De, de, uh, uh, de klokkenluider... destijds bij de DSB... En dat moeten we niet weer hebben. Maar die man die wordt uh, nou bijna vervolgd, lijkt mij. Da Oké, okay, dank u wel voor het bellen meneer Van der Waal, want daar kan volgens mij meneer Van Wijnberg ja. nog Kleinkrecht iets aan doen. Meneer Van Wijnberg, um, u bent een econoom die echt altijd, en ook meneer Kleinkrecht, daarom bent u ook geschouwd voor deze uitzending, het hondje bij de naam durft te noemen. Maar maakt u zich niet impopulair in, in bankkringen? Nou, dat is iets waar ik niet echt van wakker ligt eerlijk gezegd. Meneer Kling -Kling. Ik weet niet dat dat zo is, maar dat heeft mij nooit echt beïnvloed. Maar <laughs> je moet natuurlijk geen al te scherpe uitspraken doen... als je nog in de race bent om daar een baan te krijgen. Huh? Nou, of een commissariaat of zoiets. Nou, ik heb me nooit over gehad. De baan dan ook druk gemaakt, dus uh, dat zal ik nu ook niet doen. Bent u in de race? Maar meneer, meneer Van Wijmergen, dat vind ik wel... Laat me die vragen. Een heleboel mensen zeggen steeds tegen mij... premier, je hebt een grote muil, je moet de politiek ingaan. gaan. zeg ik, nee, dat doe ik niet, ik ben er ongeschikt voor. Maar eigenlijk zie ik u wel zitten als commissaris bij de ABN AMRO... om orde op zaken te stellen. Nou, dat zou ik helemaal nee, niks verwoelen. Ik, ik vind een staatsbank een nachtmerrie. Ik vind dat die ja, ben amper zo gauw mogelijk uh, uit handen van de staat moeten krijgen. En, en daar, uh, ik ben zo'n staatsbankcommissaris, dat lijkt me niks. Dat is één grote ambtelijke toestand. Nee. Dat, uh... Kleen, en als toezichthouder, meneer uh, Van Weebergen, als u als opvolger van Welling. Nou, dat betekent, om te beginnen met die zeven jaar lang niet om te houden, dat lijkt me ook niks. Nee, ik, uh, ik sta daar niet te popelen voor dat soort bouwen. Ik wil graag meehelpen het goed te krijgen en advies te geven, maar uh, om nou zelf uh, in de Nederlandse bank te zitten, dat is de komende jaren natuurlijk heel leuk. Want dan moet alle dingen op de rails gezet worden en daarna wordt het eigenlijk heel erg vervelend. Luisteraars, wat u nee. waarschijnlijk niet weet, meneer Van Wijnbergen, u heeft verstand van financiële crisis, want u heeft ingegrepen in Mexico toen het slecht ging, ja. toch? Zou u even vertellen, wat heeft u gedaan en waarom was u in Mexico toen het daar zo slecht ging? Nou, dat was een, een hele achtergrond. Ik heb voor, nog voor die crisis in Mexico gewerkt hier de Wereldbank. Ik ben later de Mexikanen zelf erbij gehaald in 1995, een flinke tijd geleden toen daar een bankencrisis was. Ja, daar is wel anders ingegrepen dan hier. Daar is veel harder ingegrepen. Daar zijn die bankiers gewoon echt door de molen gehaald. En uiteindelijk alle banken die net geprivatiseerd daar zijn weer teruggenationaliseerd. Omdat ze gewoon ja, alle kapitaals, dat hebben ze ook naar nul teruggebracht. Maar meneer Van Wijnbergen, wat u dus mij vertelt hier aan de luisteraars van Radio 1, is dat het derde wereldland beter ingrijpt bij bankencrisis dan het ontwikkelde dat Nederland. Top, ja. Dat is ook zo. Uh, de meeste grote derde wereldlanden, zoals Mexico, Brazilië, Polen, die, hebben, die zijn veel beter geëquipeerd om met dit soort crisis om te gaan dan wij. Wij zijn eigenlijk helemaal niet voorbereid. De Nederlandse bank had geen draaiboek, die deed maar wat. Uh, de politiek is even serieus geweest in oktober, zo rond, uh, rond Fortis en daarna hebben ze het een beetje laten lopen. Dat klopt, we hebben ook helemaal geen goed ontwikkeld instrumentarium, Niemand, het wordt allemaal een beetje on the fly gedaan. Meneer dus Konings... Dat was voor mij de grootste verrassing van de hele crisis hier in Nederland. Meneer Konings, goedemorgen, u bent de laatste beller, zegt u het maar. Goedemorgen, dus uh, met, uh, met Hans. Ik had een uh, oplossing uh, of op een, uh, ja, een idee om te zorgen dat uh, dat niet meer zou kunnen gebeuren. De desbetreffende bankdirecteuren die er een zooitje van gemaakt hebben, staande voor ontslag en een BKR-notering voor de komende 30 jaar. En dan uh, kijken hoe ze het uh, volhouden. Oké, okay, vind ik. Dank u wel, professor Kleinknecht. Waarom kunnen we mensen geen verbod meer geven? Kijk, een straatterrorist die de buurt onveilig maakt krijgt nu een verbod. Mensen die in de bankwereld er een puinhoop van hebben gemaakt, een beroepsverbod om in die sector te werken. Hmm. Ja, ze altijd vragen altijd hoe ver je dan gaat in zo'n dingen. Maar ik wou eigenlijk nog iets anders zeggen. Er wordt nu heel erg gehamerd op toezichthouders... die het een beetje hebben laten afweten. Maar dezelfde mensen die daarover klagen... die heb ik de laatste 25 jaar voortdurend horen roepen om deregulering, liberalisering van markten. Uh, er moest regelgeving afgebouwd worden. Men moest vertrouwen op efficiënte en stabiele markten. Er moest dus juist... Uh, ik weet nog, Welling, tijdens die fusieproces... bijvoorbeeld met de ABN AMRO en Fortis... werd hij soms regelrecht afgeschilderd als een kleinzielig regelneef... omdat hij daar bovenop zat. Dat ja, was goed. achteraf heel goed dat hij nou, dat nou, deed. Dat Daardoor hebben we nu de ABN we AMRO weer terug. We dat die grote twijfels maar uiteindelijk alles mm -hmm. goed gekeurd... Dus dat ben ik niet mee eens. Maar hij kon eigenlijk, het nog terugdraaien, dus, uh, Nou, hij, had, hij moest een advies geven en heeft uiteindelijk advies gegeven, ga maar door. Terwijl hij tegen iedereen vertelde dat hij het eigenlijk niet wilde. Dus, uh, als je dat niet wil, dan moet je zeggen, ik wil het niet. Dat heeft hij niet gedurfd. Nee, dat ben ik niet mee eens. En deregulering in de financiële sector, nou ja, dat, dat is duidelijk wat... Dat is iedereen niet mee eens dat er uh, strakke regulering nodig is. Oké, okay, ik word om... dat... Tot, tot slot nog even, want ik krijg allerlei commentaren over. Ik krijg hier, SN, wat is Prim nou aan het doen? SNS Bank zou hem opvallen staan. Hij wil lakenman naar de kroon sturen. Of Prim stelt voor om TBS'ers vrij te laten en bankiers op te sluiten, heb ik niet gezegd. in is een tweet. En poogt SNS via solo actie onderuit te maken. Misselijk maken populisme. En Marcel de Hond zegt lekker van Prim dat hij live op de radio zonder bronvermelding of onderbouwing roept dat SNS Bank in de problemen is. Luister als voor de duidelijkheid. Ik dank iedereen en alle deelnemers voor de duidelijkheid. Ik probeer te checken of het zo is. En als het zo is, dan vind ik ...dat de Nederlandse bank daar iets aan moet doen. Dat is wat ik heb gezegd en verdraai mijn woorden niet. Ik dank alle luisteraars, alle deelnemers. Ik moet zeggen dat depositohouders geen enkel risico lopen. Oké, okay, dank u wel. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... ...de financiers van de publieke omroep... ...en de redders van de patjepeers van Bankiers... ...redactie Sulema El Galdi, Anouk Tulner en Rien Aerts... ...productie Hans Twint en Momo Sarou... ...techniek de van Wintersport teruggekeerde Wim de Veter, ...naast Ter, Nieuws met Jan van den Putten en Felix Beuters. met...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 Kijk op kpmcom zakelijk of ga naar KPM Business Center, ook voor de voorwaarden. Voelen ze in je broekzak? Of kijken ze in je portemonnee? Heb jij hem al? De nieuwe Nederlandse 2-euromunt? Dan heb je geluk, want de oplagen van deze erasmus -munt